Het is 9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Zo'n 150 inwoners van Haren zijn in een kerk bijgepraat... over de onderzoek naar de facebook rellen van 21 september. Onderzoeksleider Job Cohen voerde het woord, net als de Harense burgemeester Bats. De burgemeester en politiechef Dros boden hun excuses aan. En is erop zei eerder dat hij de twee steunt... en dat ze wat hem betreft niet hoeven op te stappen. De commissie Cohen concludeert dat de politie en de burgemeester fout hebben gemaakt... Er was geen goed plan van aanpak, er werd slecht gecommuniceerd en er werden verkeerde keuzes gemaakt. Het Amerikaanse bedrijf Johnson Johnson moet een Amerikaan 6,3 miljoen euro betalen vanwege problemen met een metalen kunstheup, heeft de rechter bepaald. Het is de eerste uitspraak in de zaak. Meer dan 10.000 patiënten eisen ook een schadevergoeding. Tijdens de rechtszaak bleek dat 40% van de patiënten de metalen kunstheup binnen vijf jaar moet laten vervangen. Een veelvoorkomend probleem bij kunstheupen is dat er metaaldeeltjes vrijkomen die in de bloedbaan terechtkomen. Het kan tot allerlei problemen leiden. In Venezuela is een afscheidsbijeenkomst gehouden voor president Hugo Chavez. Tientallen wereldleiders moesten met acht tegelijk een erewacht rond de dichte kist vormen en een minuut stilte in acht nemen. Ook was er een toespraak van de Amerikaanse dominee Jesse Jackson. De komende dagen wordt het lichaam van Chavez gebalsemd en in een glazen tombe opgebaard. In Heerenveen hebben de Nederlandse dames zich opnieuw verzekerd van de wereldbeker op de achtervolging. Ook de mannenploeg won in de achtervolging, net als schaatser Jan Smekens. Het weer wolkenvelden, vanuit het zuiden geleidelijk overal regen. Ook morgen regen bij 6 tot 11 graden. In het noorden dan ook ijzer of sneeuw. Daar wordt het hooguit 1 graad. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie, een ongeluk op de ring van Rotterdam... op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen het plein en Spaanse polder staat er inmiddels 5 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Het is verstandig om voorlopig om te rijden... via de Van Brinoorbrug en de Benelux-tunnel. Hé, hey, dat is handig. Wat? Nou, ik zie dat Bart zijn aantekeningen van het seminar... al heeft gedeeld via OneNote. Van het seminar? Maar daar zit hij toch nog?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 Inderdaad, iedere vrijdag sluiten we in BNN Today de week af. Zetten we een hele dikke punt achter. En vanavond doe ik dat samen met undercover journalist Alberto Stegeman, sportcolonist Diana Kuip, uh, Alleskunner Erben Wennemars. Ja, Alleskunner. Nou, het staat nou, er echt. Ik zag niet. worden. <laughs> en crime journalist Mick van Wely. Uh, we bespreken onder andere de dopingbiecht van Michael Bogert. En uh, het gaat weer winter worden. Ik heb er echt zin aan. Nee, ik heb er geen zin nee, in. Nee, ik ook helemaal niet. Jij niet? Nee, nee dat vind nee, ik, ik op heb, zich op Ik Zimbaren. heb daar een foto getwitterd dat, uh, dat de ijzerbaan naast mijn huis. Er zit geen water meer in. Oh, oké. Okay. Dus ze moeten ophouden met de, met de koude. weer. Ik ik dus de zomer moet beginnen. Ik al ik ga ook een... je toch rekenen bij zo'n kleine, forse Even kijken, drie nachten, vier nachten, min zes. Moet net kunnen. Ja, maar weet je wat het is? Jongens, het kan niet meer. verschiet het kruid niet. Daar gaan we het straks nog uitgebreid oh, over hebben. Okay, okay, want okay, Er zijn alweer okay, okay. mensen in Friesland die beginnen te krabben aan hun... Ah, uh, oh, ...de tekens, ik oh. maar anale regio, zeker. <laughs> in anale ja, regio. Hoor. Het is tijd om al heel snel over te schakelen naar Groningen. Waar Groningen speelt tegen N ja, het is 1-0 van Groningen. Maar het is het binnenkort 1-1 omdat de bal op de penalty-stip ligt. En Buis gaat de strafschop nemen. De aanloop, hij zit erin. En zo hebben we de eerste vijf minuten van die tweede helft meteen uh, twee doelpunten gezien. Maar ik eerst even het eerste doelpunt schetsen van FC Groningen. Daar ging een hoekschop aan vooraf van Kierm. Die bal die werd niet goed weggewerkt uit het 16-meter gebied. En toen een geweldig schot van Kieftenbelt. Ten rouwelaar, een geweldige doelman, goede doelman. Heeft het schot van Kiefstenbelt alleen maar gehoord. En dan komt de tegenaanval. En er valt Hooi. De invaller van Hadouir, Die valt. Ja, die zit in het duel met Burnett Maar ik vind dat Hooi zich gewoon liet vallen in het 16-meter gebied. Van Boekel is de skijs Die beslist. Die zei, bal op de stip. En zo maakt Buis vanaf de penalty stip gelijk 1-1. Prachtig. Henk met een volledige wedstrijdspanning in 20 seconden... vanuit Groningen bij Groningen-Nak. Mooi, we blijven het volgen. Luc, top ja, nieuws van de dag. Um, ik heb vandaag een uh, onophoudelijke stroom aan e-mail gekregen... van mensen die eigenlijk maar één ding van mij wilden weten. Luc, zeiden ze, ga jij het vandaag nog hebben over porno Bertje? <laughs> nou, en tegen die mensen wil ik zeggen... natuurlijk ga ik het hebben over porno Bertje. Nee, nee, nee. Dit is het varkentje Bertje. Maar Bertje heet niet alleen maar Bertje, Bertje heeft ook een bijnaam. Porno Bertje. Porno Bertje. Ja, porno Bertje. Ja, porno Bertje. Want dit varkentje is... eens uh, Even kijken, hoe zeg ik dat nou een beetje netjes? Dit varkentje is... Uh, dit varkentje, dit varkentje... Ah, dit varkentje is zo geil als een emmerdrek. Je hoeft maar een stap in het hok van porno Bertje te zetten... en hij rijdt tegen je aan. Alles wat los en vast zit, bespringt hij. En als je dan toch je benen erin zet, kan je maar beter een regenbroek aandoen. Anders dan heb je een natte broekspijp. Ja, Porno heeft dat funstige gedrag, gedrag waarschijnlijk geleerd van mensen die hem later bij die varkensopvang dumpten. Als mensen hebben we hem natuurlijk misbruikt. En dat kan niet. Dat hij is niet. misbruikt door mensen? Nou, ja, ik vind dit misbruik van dieren. Absoluut. Maar als we aan het einde nog één keer het libido van Porno ja. willen bekijken, houdt hij uiteindelijk toch op. Ja, de Zelfs van een varken krijg je geen aandacht. Dat was het verhaal van Porno Bertje. Dan iets heel anders. De president van Venezuela, Hugo Chavez, is vandaag begraven. Of nou ja, zijn uitvaart was vandaag. Meer dan dertig wereldleiders zijn naar de hoofdstad Caracas afgereisd. om de afscheidsceremonie van Hugo Chavez bij te wonen. Onder wie de Iraanse president Ahmadinejad. De Cubaanse president Raúl Castro was gisteren al in Venezuela. Hij betuigde zijn steun aan Chavez' moeder... en nam daarna afscheid van zijn trouwe bondgenoot. Ja, Chavez wordt dus niet begraven, ook niet gecremeerd. Nee, hij wordt gebalsemd en dan in een glazen kist opgebaard in het museum. Net als twee andere linkse boegbeelden zoals Lenin en Sneeuwwitje. Al meer dan 2 miljoen aanhangers zijn langs de kist van Chavez gelopen. Ze zijn blij dat Chavez' kist ook na de uitvaart te bezichtigen is. Zijn lichaam wordt gebalsemd en daarna in een glazen tombe opgebaard... in het museum van de revolutie, waar het nu ook al ligt. Bijzonder. Dat gebeurt niet heel vaak dat mensen zo gebalsamd uh, komen te liggen. Uh, het was inderdaad, uh, het was wat wereldleiders beroemdheden. Venezolanen hebben vandaag afscheid genomen van uh, de overleden president van Venezuela, Hugo Chavez. En dat deden ze op niet mis te verstaanen wijze met. zoals het gaat in Zuid-Amerika, met gehuilden op de knieën en, uh, en, uh, en de patels. Alberto, jij was in Venezuela op reis toen uh, Chavez net was aangetreden. Ja. ja hoe, hoe kijk jij terug op? Uh, nou ja, ik bedoel, je bent niet. Je bent geen venazalaan, maar hoe nee. kijk je terug op, op deze, deze man. Nou ja, toen was er ontzettend veel hoop. En um, uh, de mensen waren heel blij dat hij dat er was. Um dus ik kan mij wel zeg maar, voorstellen nu dat het hele land in rouw is. En je ziet echt, uh, echt extreme beelden van, zo. uh, zoals je die eigenlijk nooit ziet. Dus dat zie je wel. Dat, dat, nou ja, het is weer één zo'n zo president zo van het, uit het gewone volk, om het zo maar te zeggen. Die mateloos populair is geworden. Um, maar ja, wat hij aan politiek heeft bedreven, daar valt natuurlijk wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Ja, dat lijkt, dat lijkt een heel klein beetje vergeten te worden. Men zegt wel eens over de doden niets dan goeds. Maar hij heeft zijn land door zijn buitenlandpolitiek voornamelijk wel behoorlijk aan tot aan de rand van de economische afgrond gebracht. Ja, dat is zeker zo. Ja. En uh, wat dat betreft wordt uh, ook telkens een vergelijking gemaakt natuurlijk, met Cuba. Dat zijn, uh, zijn uh, vriendjes van elkaar, uh, Fidel Castro en hij. En, um, ik denk dat, uh, dat daar wel het een en ander zou kunnen gaan veranderen. Heb jij daar gevoelens bij, Diana, bij, bij, de, bij deze Hugo Chavez? Nou, uh, geen positieve, nee. Nee? In nee. welke zin niet? Nou ja, ik, ik, ik kan niet zeggen dat je blij bent dat iemand overleden is. Mm. Maar uh, inderdaad, dat uh, is geen, uh, geen fijne man. Ja, het is grappig, want ik, ik had namelijk op de een of andere manier... er, er, zit, er kleeft zoiets aan in dat Zuid-Amerika... de Che Guevara heb je... en je hebt van die, van die grote Liwa en deze commandante is ook zo'n man... Die, dat is toch met de revolutie... en dat, de revolutie is toch niet altijd iets slechts... maar uiteindelijk... Mick? Oh, Mick heeft een wortel Ja, ja ik snap wat je bedoelt hoor. Bedoel, ja, zie zo, je een, een soort che romantisch che beeld of ja, zo. Ja, maar dat komt inderdaad door Che Guevara... maar dat, ja. dat moet je in een heel andere context plaatsen, ik bedoel... Uh, die hebben uh, hele verkeerde regimes omver geholpen. Of, nou ja, dat is ook niet helemaal waar, maar... Ik bedoel, ja, dat, dat, dat is iets anders dan, dan nu. Dan bedoel, dit? Ja, ja, dat vind ik wel. En nou, ik heb het die... een beetje Diana van Diana. Uh, ik zou niet te juichen dat hij dood is, maar, maar... ik vind het ook geen held. En moraal is ook niet. Nee, en toch, hij heeft daar uh, in Zuid-Amerika die heldenstaat is natuurlijk wel verkregen... Ja. dat hij de landen ook een beetje ja. aan elkaar heeft gekoppeld. Ja. Ja. Nou, we zullen zien wat, het, uh, wat, er, uh, wat er gebeurt als, uh, als zijn, uh, zijn opvolger daar gaat zitten. Of hij net zo... ...charismatisch was zoals deze. Dus, goed. Ik Toch vind het, het wel heel jammer als deze. Zet een punt achter de week. Jij yes, zei, ik vind het wel jammer als ah, er, moet, er, moet een, er moet een museum worden gemaakt... Voor, voor, ...voor rare, gekke wereldleiders. Vroeger had je Ceausescu... En en, en, en dat sterft allemaal uit, dat is jammer. Nou ja, Charles krijgt schreef. nu zijn eigen mausoleum, dus dat, ja, is, uh, ja, dat, is, dat is aardig zo, onderweg. Ja. Uh, ja, Erik, draai ja, nog eens een plaat. Draai nou, nog ik een plaatje ik. anders, Erik. <laughs> ga ik weer deze doen. Uh, van een prachtige zangeres die opereert onder naam Chris Barry. Uh, ze uh, komt, uh, als ik me niet vergis, van Curaçao. Uh, maar woont al heel lang in Nederland en heeft een hele mooie plaat gemaakt met het album Marbles. Daarvan draai ik haar nieuwe zingen Always or Never. Terwijl, altijd of nooit. What's that you said Is it your way to show sympathy Is there anything left of you for me Anything that helps forget reality It's not the same It's not what we I'll Het singeltje heet Always or Never, wat mij betreft absoluut Always. Chris Berry hoorde je. Henk, hoe is de grun? Nou, het eerste kwartier van de tweede helft het is heel leuk om naar te kijken. We hebben 59 minuten voetbal de stand is 1 tegen 1. Eerst die kanonskogel van Kiestenbelt, waardoor Groningen op 1-1 kwam. We kijken nu naar Leuling. Die gaat op Kwakman. Af is Kwakman nog niet voorbij. Verder op de helft van de FC Groningen. Leuring al steeds in de balbezit. Geeft dan een richting. Hooi maar. Hooi raakt de bal kwijt aan de verdediger van de FC Groningen van Dijk. Leuke 15 minuten dus. Ja. Dat prachtige doeper van Kieftenbelt. En die gelijk maken vanaf de penalty stip van Buis. En toen hebben we nog een prachtige kopbal gezien van de Leeuw. Volkomen uit het boekje. Prachtige voorzet van Bakuna. De Leeuw op volle snelheid kopt hij de bal in. Hij doet bijna alles goed. Bal kopt hij naar de grond. Maar wel recht in de handen. Vierde stuit in de handen van Terrouwelaar. En ook nog een heel mooi schot van Bakuna. En zo golft deze wedstrijd, althans in de eerste 15 minuten van de tweede helft, op en neer. Van ook Nak heeft de verdedigende stellingen wat meer verlaten. En zo is het een gelijkwaardige partij geworden. Leuk om naar te kijken, althans tot dusverre. 15 minuten, 1-1. Ja. Het tweede onderwerp. We gaan het hebben over Michael Bogert. Uiteindelijk, uiteindelijk, uiteindelijk kon hij niets anders... en hij bekende doping te hebben gebruikt. Heb je gebruikt en zo ja, wat? Ja, ik heb ook uh, doping gebruikt. Ik heb uh, EPO gebruikt, cortisone gebruikt... en uh, de laatste jaren van mijn carrière ook nog uh, bloedtransfusies gedaan. Pff, what if bloedtransfusie. Bloedtransfusies, dat is niet echt doping, hè? dat is bloed van jezelf. Oké, okay. de deze drie. Ja. ja. Nou, De kogel is dus door de kerk. En het was eigenlijk voor niemand een verrassing. Behalve dan natuurlijk voor de bestuurders van de Rabobank, de sponsor van Bogert. Hans Smits was voorzitter van de raad van bestuur van Rabobank van 1999 tot en met 2002. Grote verbazing. Ik ben ontluisterd. Ik ben verontwaardigd. En ik voel me beduveld. Precies, bij allemaal, bij allemaal. Want het was mooi, hè. 2002, La Plagne, die schitterende overwinning. Uh, ik denk onwillekeurig aan uh, zijn zegen in La Plagne. Ik reed toen met... Uh, uh, aan denk Theo de Roy achter hem. En we gaven hem heel veel blikjes cola de laatste tien kilometer naar boven. Uh, en op een gegeven moment zeiden we, nou moet je even doorfietsen. Je hebt genoeg cola gehad. Dus heel naïef toen, want ik dacht dat hij op die cola de, de, de, de, zeg maar de toerzegen haalde. Dat dacht ik ook, dat dacht ik ook. Maar ja, niks niet hè, het was doping. En daar uh, wisten ze bij de Rabobank zelf trouwens helemaal niets van. En met de hand op uw hart, u heeft nooit iets geweten. Nooit. Never. Ja, en als mensen never zeggen, dan bedoelen ze ook never. Ik heb nooit doping gebruikt. Nee, nooit. Never. Ja, ondertussen is Erik Breukink woedend. Michael Rasmussen heeft gisteren namelijk in de rechtszaal gezegd... dat Breukink op de hoogte was van dat dopinggebruik van de Deen. En nu is Breukink pissed. Ik heb hier geen zak mee te maken. Deze man is de afgelopen jaren niets veranderd. Wat een leugenaar. Die klootzak is alleen op geld uit. Verschrikkelijk. Zo, dat waren niet mis te verstaande woorden van Erik Breukink. Uh, boos. En teleurgesteld? Erben, dan was jij ook teleurgesteld. Nou, was zeker teleurgesteld. Niet over Erik Breukink, maar over de bekentenis van uh, Michael Bond nou, en de manier waarop. De manier waarop met name. Ja. Nou, vertel. Nou weet je, hij zei op een gegeven moment zei hij ook van uh, toen vroeg uh, Kees Jonker vroeg aan hem van: uh, sinds wanneer heb je het eigenlijk al zwaar? Hè? Sinds wanneer knaagt het aan je? En toen zei hij, dacht ik dus nou, ah, vanaf La je eigenlijk al. <laughs> hè, vanaf dat ik gebruikte al, vanaf dat het moment dat ik, dat ik, dat ik aan het doping ging, knaagde het al aan me? Maar nee, hij, dat zei hij niet. Hij zei vanaf november. Ja. Want vanaf november kwam het druk op hem dat hij eventueel gepakt zou worden. Dus hij had, daarmee bleek gewoon dat hij helemaal geen spijt had van dat hij gebruikt had. Hij vond het alleen jammer dat, dat, dat, dat, dat, dat hij gepakt was. En dat vind ik, ja, ik zo'n slecht verhaal. Maar wij willen van iedereen dat, dat spijtverhaal horen. Want terwijl. Nou, het... ik, ik, hoopte, ik hoopte eigenlijk dat hij. Uh, um, nou, wat, wil echt... je dan, wat, wat wil jij graag van zo'n bogen horen, vraag ik me dan af. Nou, ik geloof namelijk echt dat hij uh, gewoon echt als, als, als wielerliefhebber begonnen is. En dat hij graag wil, wil, wilde winnen. En dat hij nooit doping gebruikt heeft. Of wilde gebruiken, maar dat hij door een systeem dat het moest. En dat hij daar echt van baalt. En uh, dat hij uh, daar nu spijt van heeft. Dat hij nu gewoon niet, niet sterk genoeg was, is geweest. Dat hij gewoon zegt van ik doe het gewoon niet. Maar dat heeft hij ook. Dat zo heeft hij het precies gezegd. Ah, nee, zo heeft hij het niet gezegd. Hij heeft gezegd. Ik, ben, ik heb er spijt van dat ik in een systeem heb gezeten waarin, waarin dat gebeurt. Dat is nou wel het probleem, dat hij, dat hij het systeem erbij haalt. Ja. Want wij hebben met z'n allen, en Laplanje wordt steeds aangehaald, maar wij hebben daar ongelooflijk veel jaar van genoten. Nog steeds? Ja. Nee, niet meer. Nee. Nee, nee. Als ik, ik ben echt uh, klaar uh, met die Sport op dit moment. En als ik, als ik kijk naar die momenten die ik met, uh, met Michael Bogen in mijn uppie met die televisie heb beleefd. Het enige wat hij die, wat die even had moeten doen is, is echt sorry zeggen. Sorry ja. voor die momenten dat ik jullie iets heel moois gegeven heb wat, wat gewoon een lucht, luchtbel was. Diana, en, ja. dat Want is ik... jij, jij bent uh, sportjournalist? Ja. Maar ik ben het met Alberto eens. Ik, uh, ik vond het ook vervelend dat hij spijt had van dat hij niet aan de bel had getrokken. En dan had verteld hoe het hele systeem in elkaar zat. En ik had inderdaad liever wat persoonlijks uh, ja, gezien. Hij had spijt van dat hij in die periode gefietst had. Ja. Alsof je daar spijt van kunt hebben. Dat, is gewoon, dat, dat ben je gewoon. Ja. Maar ik voel nog steeds van: ik denk van nu komt hij er eindelijk vanaf en kan hij verder. Maar ik denk dat hij met deze bekentenis weinig opschiet. Waarom? Want? Nou, omdat het nog steeds, omdat hij nog steeds, je voelt in hem van dat hij gewoon, hij baalt van dat hij gepakt is. Dus eigenlijk is hij, hij, hij vindt hij nog steeds dat hij een slachtoffer is. En dat, dat is, is hij is, gewoon uh, niet. Hij heeft gewoon tien jaar lang structureel doping gebruikt. Ja, maar je kunt slachtoffer zijn. ook van wat daar, Dat is wat hij ja, probeert ja, ja. uit te leggen. Je kunt slachtoffer zijn van het feit dat hij, dat hij zich helemaal kapot trainde... en elke keer aan het elastiek achter aan de peloton hing. En ja. dat er een, een keuze was, wel of niet. En die keuze, daar kun je spijt van hebben. Maar je hebt hem gemaakt en daar heb je tien jaar uh, hard door, door kunnen fietsen. Ja. ja, daar kun je spijt van hebben. Maar je kunt alleen maar spijt hebben van die initiële keuze die je hebt gemaakt... Ja, nou. Maar daar heb je ook weinig keuze. Ja, maar dat... kom op, Het is echt wel te makkelijk om al die ja. keren dat hij heeft ontkend... en glashard heeft ontkend... Misschien, misschien het is allemaal gedaan. Misschien is, misschien is... Om daar nu aan voorbij te gaan. Ja, Nol... Misschien is een beetje... waar ik een beetje aan erg is dat hij daar te snel overheen stapt. Okay. Want hij heeft nu al te snel... zegt hij van... Uh, uh, dat hij eigenlijk heel trots is op het feit dat hij niemand erbij lapt. Weet je, het is een beetje hetzelfde van uh, iemand overvalt over een bank. Wij, wij doen dat samen, Diane en ik. Ik word gepakt en dan wil ik eigenlijk meteen een sympathieke jongen gevonden worden. Omdat ik Diane niet verlink. Nou, dat komt misschien later in het proces. Ja. Maar dat, op dit mm. moment pakken we hem gewoon op omdat hij doping gebruikt heeft. En als mens, als mens heb ik niks tegen Michael. Maar als sportman, die sportpassage, ik voel me gewoon bedonderd. Maar, ik, wat ik, maar, dat, maar ik, vind, ik vind het mooi dat je dit zegt. Want wat ik namelijk gemist heb in de afgelopen periode... dat zijn topsporters die zich Keihard daartegen ja, Want jij, bent, jij, jij hebt prijzen gehaald. Jij, bent, uh, ja, maar, uh, jij je hebt ons dus ook prachtige ja. tijden gehad. Er zijn heel veel sporters die, ja. die nu niet... het woord doping, ja, daar wil ik het niet over hebben. Nee, maar dat, dat, dat, is, dat is ook iets van... als hij erover praat, dan ben je dan... Uh, ik ben, ben Roomser dan, dan, dan de paus. Hè? Waar, hè, waarom zou het in de straat niet, niet, niet, niet gebeuren? Nou, bij mij is het dus niet, niet gebeurd. Maar er zijn hoor, heel denk. veel sporters die zich wel uitgesproken hebben. Bas Verweijlen heeft uitgesproken. Mark Huizingraaf was, was, was, is echt... Bek een bekende van Michael, die was knoeperhard. Martin Hersman was ook knoeperhard. Hard en nu ook eindelijk en daarom ben ik echt blij. Dat was ook het mijn mijn mijn mijn beste moment van deze week. Eindelijk is die nieuwe generatie wielrenners die zet zich er ook tegen af. Balcomolema, nee, denk... hard, Postema, ja. hard, Gezink dat, vandaag, Gezink hard. En dat is eigenlijk goed, want dan kun je een volgende stap maken. Dat is, kijk, die, het is het maar, is jammer heb... voor Michael, maar het is. Het is de enige stap die je moet maken om een betere nieuwe te krijgen. Er, Erwin, jij hebt heel lang geschreven. Bedoel, ja. Alberto ging er al een beetje naartoe. Uh, uh, jij, jij, jij durf je daar glashard en keihard en knooperd hard over ja. uit te spreken. Dat kun je volgens mij alleen maar doen als je het echt niet ja. gedaan hebt. Ja, en dat is ook wel, dat is ook wel de, de mooie positie waar, waar, daardoor, waarin ik zit. Maar daardoor zullen er heel veel andere sporters dat niet zo knooperd hard kunnen doen... omdat het maar niet zo nou, zeker weet is dat ze Er zijn heel veel hebben. sporters... Zijn ook, uh, het, weet je, het kost mij ook energie. Het kost... Uh, ik, vind het, ik ben helemaal klaar met de dopingverhalen. Ik ben echt helemaal. Ik word er, er misselijk van als ik er al over denk. Want het ga ik even naar je buurvrouw. Energie. Want je buurvrouw schrijft, daar neem ik aan, ook wel eens over. Ja. Want dat is een onderdeel van de sport waar jij je wel voor interesseert. Ja, ik zeker. Aan. Ik vraag uh, eigenlijk wel in ieder interview... Uh, hoe iemand zijn opinie is over uh, doping. En uiteraard zegt ze natuurlijk uh, tegen me dat ze het niet gebruiken. Mm -hmm. Maar uh, zeker het laatste uh, jaar... Kijk, het is natuurlijk niet alleen maar wielrennen. Die, uh, die Fuentes, die uh, dopingdokter... die zei dat uh, onder zijn cliëntelen zaten ook voetballers... ook ja. boksers, ook tennissers. En uh, daar horen we nog niks over. Maar dat komt, dat komt nog. Dus uh, ik denk dat we nog maar het topje van de ijsberg hebben gezien. Je kan het zeggen, hij had het over 30% waren wielrenners... en die over 70%. Ja. Ja. Jij ja. hebt een, een interview gedaan met Sammy Schild... Uh, onze uh, grote... K-1-schopper. Klopt, ja. Vroeger en ja, en die, uh, die vertelde jou iets over doping wat ik, wat ik buitengewoon interessant vond. Want nou, er worden, ja, in alle sporten gaat er wel eens iemand mis. Dus ja, ook daar waarschijnlijk. Nou, ik vroeg inderdaad. Uh, ik, ik, ik was geïnteresseerd of je dat kan voelen. Omdat uh, een, een vechtsport is natuurlijk zo'n uh, intieme sport. Ik dacht misschien kan je dat uh, voelen als je dus met iemand vecht. En hij zei inderdaad dat hij dat kan voelen. Uh, ja. Ten eerste dus fysiek, omdat hij uh, wat kortademiger is. Dat schijnen de bijwerkingen te zijn van de steroïden. Mm -hmm. Maar hij zei ook dat, uh, dat hij het dus niet erg vond als ze tegenstander had gebruikt, omdat hij mentaal zwakker zijn. Uh, Anders had hij niet die steroïden nodig gehad. Dus hij zei van: als ik zo iemand tegenover me heb, dan begin ik gewoon met hem keihard trappen en hem echt pijn doen, eh, zodat ja. het bij mij ook pijn doet, zodat hij dan breekt. Want hij is gewoon niet zo sterk ja. mentaal. Maar dan ster gaat het ah, wil als rennen. Je dan, als je op een gegeven moment zoveel steroïden gebruikt dat je helemaal niks meer, niks meer voelt, dan kun je wel zonder zijn. Maar dat, dan, dan doet het nog steeds. Uh, dan, weer, dan verlies je natuurlijk nog, nog, nog steeds. Die, hoe bedoel je? Uh, ja, als, als, als iemand uh, tegen hem nog zoveel steroïden gebruikt dat die echt zoveel sterker is door ja. die steroïden. Dan ja. gaat dit, dit, dit natuurlijk niet op. Maar je maar je, je zegt wel een, wel een goed goed punt, want het is natuurlijk een. een het is een moment van zwakte. Er is wel een keuze geweest. Mm. En topsport, want er zijn je, heel veel... Nee, heb heel je, veel je wel eens voor die keuze gestaan? Nee, ik heb, nee, ik heb, nee mijn sport is... Uh, ik werd altijd uitgelachen hè, door, door, alle, door alle grote sporten. De grote internationale sporten. Want mijn sport was maar folklore. Uh, <lacht> ja. ik ben, en ik ben, ik, ben, ik ben er nu hartstikke trots op dat het ja. folklore is. Want uh, en dat is ook mooi geweest. Want ik heb nooit... Het, niemand heeft het mij, mij ooit, ooit aangeboden. Ik heb nooit op dat kruispunt gestaan. Ook, maar, dus, maar, maar ik, ik was het... natuurlijk in het verleden. Als je, als je de Oost-Europese dames, ja. zeg maar. Daar werd van gezegd, want dat zijn gewoon ja. kerels en die we hebben ja. ongetwijfeld gebruikt. Ja. Dat, dat moet daar in die cultuur ook hebben geleerd. En nog ja, niet zo lang geleden ook nog. De DDR, al lang geleden, de hoor. DDR is het er ook volgesproken. Ja, de ja. DDR wel, maar bedoel, ja. uh, de Duitse, Duitse schaatsers... Ja, maar dat is lang geleden hoor. De dat afgelopen tien jaar zijn er toch ook nog twee positieve bevonden? Ja, dus, ja kijk, er zijn overal wel uh, sporters positief bevonden worden. Uh, maar dat zijn, dat zijn de zijn En dat is het mooie van dit, wat, wat er nu, nu uitkomt... Neem, neem even Thomas Dekker. Thomas Dekker was eigenlijk de eerste die, die, die gepakt werd. Toen, ik hem, toen hij gepakt werd, dacht ik van... Wat ben jij, een, een, een domme gozer en een nare jongen dat jij doping gebruikt. En nu heb ik eigenlijk, doordat, doordat hij was gewoon een beetje naïef en een beetje, een beetje dommer. Uh, maar hij is niet. Ik vind het. Uh, dat, dat zit helemaal in het, in, het, in, het, in, het, in het systeem. Dus dan kan ik dat al wel weer minder erg vinden. Het feit dat het door Michael Bogen gebruikt heeft in, in die periode. Vind ik, vind ik allemaal niet erg. Maar het gaat zich meer over het hele systeem. En er zullen nu overal wel mensen zijn. die altijd nog wel proberen vals te spelen. Maar je moet het systeem aanpakken. en daarvoor moeten eerst de kopstukken echt vallen. En zijn er zijn geloof ik nog wat teamartsen actief in die wereld, ja. wereld. Maar ik heb één vraag voor jou. omdat jij in die wereld. op dit moment journalisten bent natuurlijk. Mm -hmm. um, en en dat, ik ben heel erg nieuwsgierig naar het verhaal van Joop Schoetenmelk. Want dat is natuurlijk. Onze grote wielerheld, die, zich, die, die op een gegeven moment een beetje uit uh, uh, daar niet meer zo vaak te zien was in die wielerwereld, zou hij daarvan geweten hebben, en dat niet, die wereld daar een beetje stiekem afstand van hebben willen doen? Ja, dat, dat, voor mijn gevoel uh, weet, weet iedereen er wel van. Kijk, als je Bogert ook hoort zeggen dat het op een gegeven moment een duivels dilemma was... dat hij dus uh, in de jeugd nog uh, alles won en de sterkste was... en zodra hij bij de profs kwam, kwam hij er niet aan te pas. Het was ook niet een, uh, dat hij vierde werd of zo. Het was gewoon, hij maakte geen schijn van Ja, Hij hing echt ja. achteraan ja. met zijn tong op zijn schoenen. Ja. Dus... Uh, en, dus ja, als hij dat meemaakt, dan zal iedere wielrenner dat meemaken. Dus ik, ik ga ervan maar wanneer uit. wanneer is die cultuuromslag geweest? Is Breukink iemand geweest die hoe dan ook gebruikt heeft? Nee toch, maar nee, als, nee, als je, je kijkt, als je verder terug gaat door de, Tom, de Tommy Simpsons ja. van deze wereld, in die generatie was het, nou ik wil niet dat zeggen normaal, ervan, maar ja. met, met, met een pulbier en dan je trots vol met amfetamine de ja, berg op. Ja, dus zijn berichten dat uh, vanaf 1880 al uh, ja. er uh, ja. ruimde uh, ja, binnen... Het grappige het is het is gewoon... nog niet over. Hoeveel dopingsjournalen zijn er geweest? Het gaat toch gewoon verder? Er wordt dan toch ergens in een kamertje alweer gewerkt en een nieuwe. Ja, maar dat is. heb je gelijk. En dat, dat, en dat wordt het wel, maar, het maar we kind. moeten het nooit goedkeuren. Want weet je waarom, als we het gaan relativeren en we gaan het goedkeuren, dan gaat de hele sport nergens meer over. Want het is, het gaat in de basis het gaat het nergens over. We maken een afspraak, we zetten een, een startstreep en een finishstreep. We bepalen gewoon, we fietsen met z'n allen ergens heen. En dan als je over de finish heen komt en jij wint, dan krijg je een medaille en dan ben je een held. Op het moment dat je die finishstreep... Dan, dan ben je de beste. of een held of ja, een prestatie. Het ja. gaat nergens om. We lossen er geen oorlogen mee op, helemaal niks. Maar als je dat, dat die finishstreep vaag gaat maken... van het maakt uit hoe je het doet... dan is in één keer de waarde van sport is weg. Dat heeft toch heel erg ermee te maken... dat er zoveel financiële belangen aan, aan zijn komen te hangen... Bij dat, bij, dat, bij, dat, bij dat wielrennen, maar ook bij het voetballen. Nee, dat vind ik echt onzin. Dat vind ik echt. Heeft het, het daar niet mee te maken? Denk je dat het echt puur op, op nou, sportieve prestaties is? Ik geloof, ik is? geloof niet. Ik geloof, er niks van. ik geloof niet dat Michael. Uh, uh, Gezicht is omdat hij graag dat geld wilde hebben. Nee, hij, wil, hij was een wielerliefhebber die graag La Plagne wilde winnen. Hij heeft er wel wilde een wilde van afgepakt van wielrenners die het niet deden. Ja, ja. inderdaad. En dat heeft hij ook nog steeds. En het, dat is een heel, maar het is een hele andere... Ik geloof wel in, in de intrinsieke motivatie van Onget, een sporter. Ongetwijfeld, maar het is een, een, een, een van. Ja. Ja. Ja. Dus is het niet vooral hij doet het, dus ik doe het ook maar? Ja, nou, nou ja Anders lig je eraf. En daar moet je vanaf. En daarom moet je er veel over praten. Daarom moet je ook zeggen van jongens, nee, we gaan het dus niet doen. En daarom zijn dit soort discussies gewoon heel belangrijk. Net zoals de discussie over over het hele respectverhaal in voetbal... over praten, over praten, over praten... en dan pas maak je een verschil. Dit en er is een tien jaar lang niet over gepraat. Om dit een beetje af te ronden... Wil ik eigenlijk nog één vraag stellen, want jij zei net ook al, Diana, eh, 30% in de, in de bak van Fuentes zijn wielrenners. Eh, we hebben nog voetbal, en we hebben tennis. Ja. En we, hebben, we gaan ze door. En overal zijn de verdacht. Maar ik bedoel, ik heb, we hadden hier laatste. Eh, ja, als Erik aan, de, aan tafel zitten. Die deed al buiten uitspraken: eh, zo van nou, tennisers doen het op cocaïne. Want dan ja, Daar nee, baal ik van. Nee, daar nee, maar, maar baal ik van. Want dat zijn allemaal van die aannames van die. Erik, die gaat dan zelf een beetje, of een beetje Epo nemen. Dat is echt. Weet je, dat zijn, dat zijn, nee, goed, die zitten er niet echt in. En er zijn, ja, maar dat, ja. dat zijn die aan, Want daarom zeg, zeggen ook heel veel mensen tegen mij... Van, ja, maar die schaatsen die zitten ook allemaal vol. Ja. Nou, onzin. Die schaatsers, er zullen heus schaatsen gepakt worden. Maar het systeem wat daar is... Waar, waar, waar, waar tien jaar lang nooit over gepraat werd, hè, wat altijd maar onder, onder, de, pand, onder de pet gehou, gehouden werd, dat moet er buiten komen. En het is niet dat het overal gebeurt. Dan maak ik het laatste rondje. Ben jij, hou je jij je hart vast voor het feit dat, dat, dat voor het moment dat al die andere sporten, dat het daar ook uit loskomt? Of is dat nodig? Ik, het, moet, het is nodig. Ik heb de laatste maanden heb ik echt vele journalisten gehad die allemaal zeggen: Wij willen echt alles weten. Okay. En er komt onderzoek. En dan willen we graag ook jouw ook, ook jou interview. Iedereen de tijd. Nodig? Ja, zeker. Uh, om op Fuentes terug te komen. Die heeft gezegd uh, vanuit de gevangenis. dat uh, als, als hij zal gaan praten. dan hebben de Spanjaarden voor, zowel voor het EK 2008 als uh, 2010-WK. een probleem. Dan zijn we wereldkampioen. Ja. Dat ja. zou toch wat zijn? Nou, dat is toch wat? Ja, en dan, ik was erbij. Ik, ik las het en mijn hart brak. Ik uh, was erbij in Zuid-Afrika. Ik bedoel, ik word er nu misselijk ja. en dan van dan bij gaan het we idee. Ik als alsnog die rondvaart doen. Ja. Echt waar? Ja. Tuurlijk. Ja. Um. Nee, ik dacht, als uh, Robbe Epoort gebruikt. had ik hem zeker gemaakt. Ja. Ja. <laughs> nee, ja, kijk, sport gaat over eerlijkheid, inderdaad regels afspreken en de beste wint. En als je, als je daar uh, uh, vals speelt, dan, dan is het hele gevoel van topsport is helemaal weg. Het is een Mick, okay. voor de rest. Mick, of, als al, laatste nog, of allemaal of niet. Of allemaal of niet, niet. Nou, oké. Okay. Dat, dat nooit. Nee, natuurlijk niet. Zoals, er, nee, ja, ik bedoel, al, zoals niet, de single waar. van Chris Berry, Always or Never. Precies. En gaan we nog even voetballen of niet? Ja, we gaan even naar Groningen. Henk? <laughs> <laughs> nou, ik zit zeer geïnteresseerd <laughs> te luisteren. Ik moet even denken aan Arjan Robben, die ging alleen op Casillas af. Ja. Nou ja, als die Spaanse voetballers allemaal doping hebben gebruikt. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar dan had Casillas waarschijnlijk niet in de goal gestaan. En naar de buitenkant van de schoen dan had hij niet met de buitenkant van de schoen dat schort van Robert tegengehouden. had hij puur geluk, weet je wel. Zo is het ongeveer. Maar ik vind dat Erben buitengewoon zinnige dingen zegt. En dat er sprake is van structuur is geweest in die wielersport. Maar er is ook wel eens gedacht aan Goullayev en Stein Crosby. Stein Crosby, Erben, ik weet niet of je die naam nog kent. Die werd ook betrapt met een koffer vol vitamines, geloof ik. Henk, mag je een vraag stellen? Praat je nu ook mee over de wielersport omdat de wedstrijd... zo? Nee, nee, maar ik vind de discussie buitengewoon interessant. En ik vind dat Erben uh, uh, ja, heel scherpzinnige dingen zegt dat er geen sprake is van uh, structureel dopinggebruik in, in de schaarsport. Ik moet je wel zeggen, ik heb ooit een dopingarts gesproken. Ik zal uh, geen naam noemen. Ja. En toen heb ik gezegd, heb je nou wel eens een verdachte plasje? Heb je dat wel eens gezien? Ja, zei, dat, dat heb ik wel eens gezien. En wat doe je daar dan mee? Ja, dan zeg ik tegen die schaatserijder... volgende keer een beetje voorzichtiger. Hè? Ik zeg maar, waarom ga je daar dan niet verder op door? Toen zei hij tegen mij... je denkt toch niet dat ik gek ben... dat ik mezelf die buitengewoon mooie reisjes laten ontnemen... Okay, door de internationale okay, dan moet je je nu zeggen, Oké, okay, Henk, ja? dan moet je nu ja. zeggen wie was dat? Nee, ja. dat ga ik niet ga, doen. Ik kom, je, je bent een waardeloos Ik je ben ik, een waardeloos chinist. Dat ga ik niet doen. Henk, dat ik heb, ik ik heb ook nog een vraag voor je. Dat geluid, dat geluid ja. oh, het is toch 1-1. Het is toch 1-1. Het is geluid ja, ja. Ja, Wat is dat? Ja, ja. Dat is voetbalgeluid. En dat is Groningen tegen Nak en het is 1-1. Het is echt wel een leuke wedstrijd om naar te kijken. Hè? Maar echt grote kansen zijn er na die doelpunten in de eerste vijf minuten van de tweede helft niet meer uh, geweest. Groningen probeert natuurlijk hartstof nog uh, de overwinning uh, binnen te slepen. Maar de uh, NAC is ook af en toe uh, behoorlijk gevaarlijk. Omdat Groningen natuurlijk achterin steeds meer ruimte weggeeft. Omdat ze op de aanval gaan spelen. En dan loopt daarvoor in een leurling. En die staat op papier staat in de spits van de aanval. Ik denk dat hij nu, nee, gaat niet gewisseld worden. Maar op papier staat hij in de spits van de aanval. Dan laat hij zich een beetje terugzakken. En dan fungeert hij eigenlijk als een... Nummer 10 als een spel En hij heeft geweldig spel in zicht heeft deze ja. Leurling. Nou, ja. we gaan zo meteen verder met een vrije schop voor FC Groningen. Misschien mag ik die vrije schop nog even meenemen. Doe maar. Van dan zie je ja. Van Dijk in een 16 meter gebied. Dat is een goede kopper Kwakman, zie je. En De Leeuw, die is altijd in beweging. Die vrije ja. schop, die wordt nu genomen. Die komt hier in een 16 meter gebied. Nee hoor, een ja. hele slechte vrije schop van Bakuna. En zo zitten we 12 minuten voor het einde van deze wedstrijd. Nog steeds naar een stand te kijken van 1 tegen 1. Dank je wel, Henk. Ja. <laughs> en, uh, um, het is uh, bijna, het is, uh, geweest. Drie minuten over half tien. En dan zitten uh, met het geduld van een engel te Yo, wachten. Ik heb toch niks anders te doen. Martijn, nou ja. <laughs> hey, het NOS-journaal. In Boekarest is een vrouw gearresteerd... die vermoedelijk medeplichtig is aan de kunstroof uit de kunsthal in Rotterdam. Het is de moeder van een van de verdachten... die sinds januari vastzitten in Roemenië. Maandag werd in Rotterdam... een Roemeense vrouw van 19 aangehouden voor de zaak.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 En het Amerikaanse bedrijf Johnson Johnson moet een Amerikaan 6,3 miljoen euro betalen, omgerekend. Vanwege problemen met een metalen kunstheup, heeft de rechter bepaald. Het is de eerste uitspraak in de zaak. En tijdens die rechtszaak bleek dat 40% van de patiënten last krijgt... doordat er metaaldeeltjes vrijkomen die kunnen leiden tot ontstekingen. En dat was het. Tja, je luistert nog steeds naar BNN op Radio 1 BNN Today. Om precies te zijn zoals iedere vrijdag zetten we een punt achter de week. Vanavond doe ik dat met crimejournalist Mick van Weli, Erwin Wennemar... ...sportcolumnist Diana Kuip en Alberto Stegeman. Als je wil zien hoe gezellig we hierbij zitten met buitengewoon verantwoorde dingen als worteltjes. En uh, normaal hadden we hier nog wel zo'n gezellige bruine fruitband staan. Zo'n gefrituurd ding. Maar ja. dat, is, uh, dat doen we niet meer. We doen iets met wortels en komkommer en tomaat. Heel gezond, Erwin. Niks mag meer. Maar goed, kijk mee via de webcam op uh, www.bnntoday.nl uh, en Twitter mee natuurlijk via hashtag BNN Today. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Geboren in 1947, had, uh, had zo'n beetje de helft van de mensheid niet meer gedacht dat hij ooit nog een plaats zou maken. Maar hij uh, is er, althans. Hij is uh, op vooruitbestelling te, te krijgen en hij zal niet, uh, niet langer op zich laten wachten. Of het album The Next Day van niemand minder dan... David Bowie uh, is verkrijgbaar. En ik moet zeggen, ik ben een groot Bowie-fan. En er waren een tijd lang geruchten dat hij kanker zou hebben. En dat hij stervende was. En dat er helemaal nooit meer iets ging gebeuren. En het was ook wel akelig stil. Maar hij is uh, daar dan zometeen. The Next Day heet het album. En de eerste single, of de tweede single is het eigenlijk. En dit is een echt een hele, hele goede plaat, als ik het zelf: Heet The Stars Are Out Tonight. Dit is David Bowie. Christmas. Yes. Als je het zo hoort, dan kun je alleen maar zeggen: het is een echte Bowie. Maar ja. dan ook echt. The stars are out tonight, hoor je, van de 66-jarige David Bowie. Tijd voor de laatste punten, Luc. Ja, het is een bijzondere dag vandaag internationale vrouwendag. Heel belangrijke dag om uh, te blijven denken uh, aan uh, het moeizame proces waarin vrouwen recht hebben gekregen. Het vieren, te vieren wat we nu allemaal hebben. En vooral ook nieuwe punten te agenderen. Precies. Lekker leuk voor de ladies. Beetje nieuwe punten agenderen en zo. Helemaal leuk. Helemaal af. En echt even een momentje voor jezelf. Hè. Dat is belangrijk. En ik vind het heel belangrijk dat internationale vrouwendag niet iets van vrouwen blijft, maar dat mannen meegaan. gaan oh. uh, doen. Jeetje mina zeg. Nou, zeg het maar. Welke minister was deze keer de pineut? Zeker weer die Lodewijk- Zeker, en ik ben het er zeer mee eens. Uh, het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat emancipatie van vrouwen, vrouwenrecht, niet alleen iets van vrouwen is. Want dan kun je er heel lang op wachten. En als je nou ziet dat de inkomensverschillen er nog steeds zijn, dat mannen in dezelfde functies meer betaald krijgen. Je hebt het over luizenmoeders, voorleesmoeders. Uh, waarom geen luizenvaders en voorleesvaders? Ook... Nou, je wordt bedankt, Lodewijk. Daar gaat de jolo. Jolo, <laughs> Die zijn er voorleesvaders. Nou goed. Um, het is een tafel vol testosteron. Ja. Maar uh, de, de, die spiegel gaan we even omdraaien. Want Diana, ja. wat vind jij van zo'n internationale uh, vrouwendag? Nou, ik heb er niet zoveel mee. Wel als je het uh, breder trekt uh, dat je opkomt voor de rechten van mm. vrouwen in uh, uh, Afghanistan... Maar hier in Nederland heb ik daar geen gevoel bij. Nee, nou, ik... En toch, want dat is geen onzin. Ik bedoel, er is van de week ook een onderzoek naar boven gekomen dat vrouwen nog steeds 55% van het salaris verdienen uh, uh, in vergelijking met de man voor dezelfde baan. Ja. Dat blijft toch wel typisch? Dat is zeker typisch. in ons land. Ja, ja maar zo'n dag, um, ja. Ik weet niet, komen er dan extra voorstellen voor uh, wetsveranderingen? Ik... Ja, ik heb, er niet, uh, ik heb er weinig van gemerkt. Nou, Jij zit in, een, in, een, in de sportjournalistiek... wat volgens mij voor het overgrote deel een, een, een mannenbastion is. Ja, dat is een feit. Heb je daar last van? Of kun je daar juist jezelf mooi in draaien? Nou, uh, toen ik begon toen was het wat lastiger om uh, zeg maar je sporen te verdienen. Maar ik zie eigenlijk vooral voordelen. Ik kom wel met uh, andere dingen weg. Ik kan als ik iemand interview uh, wat makkelijker persoonlijk worden... Ik, uh, als Is ik, dat zo? Ja. Als ja ik, uh, Diane, ik, heb, ik geef de laatste jaren helemaal geen interviews meer. Maar, maar jij, jij, jij, jij Ik ben wel gezwicht voor jou. Ja, dat bedoel ik. Dus je hebt gewoon keihard misgemaakt. gemaakt. Ik kan ja. makkelijker vragen over gevoelige dingen. Over de liefde, vriendschap. En, uh, ja, Doping. Uh, Doping. Uh, maar, nou ja. Dat iemand moet een praat bij je. Nou ja, dat denk ik dat ik daar makkelijker mee wegkom. Als ik aan jou vraag uh, hoe je vrouw ermee omgaat. Als je, weet ik veel, uh, niet gescoord hebt. <laughs> de, de, en stel dat een, een gast van twee meter dat vraagt, dan zegt hij heel snel van dat gaat je niks aan. Maar ik kom daar wel wat makkelijker mee weg, ja. dat soort onderwerpen. Even voor de mannen, want jij hebt gezegd, ik las er overigens meer vrouwen vandaag... die het op zich uh, uh, absoluut eens waren met het feit dat uh, internationaal vrouwenrechten... dat dat op de wereld nog steeds geschonden wordt en dat er een aantal misstanden zijn. Maar ja. dat die dag, mwah, die hoeft dat niet per se. Even aan de afdeling testosteron hier aan tafel. Uh, Alberto, vinden we ervan? Nou, ik had vandaag het contact. Ik heb afgelopen zondag een uitzending gemaakt over uh, Chinese vrouwen die in Nederland aan het werk zijn ja. en die uh, voor onder het minimumloon moeten werken. En, uh, en uh, maar, uh, die waren die massage-Chinezen, ja, ja. ja, die werken in Nederland. Die zijn hier naartoe gehaald, paspoort afgepakt en die uh, die vrouwen die werken onder echt erbarmelijke omstandigheden. En uh, ik heb wel de indruk dat dat over het algemeen vrouwen zijn en, en, en, en geen mannen. En dat, dat, toen ik, dat was het eerste waar ik aan moest denken. ik nou ja, het, het is wel weer een moment om daarbij stil te is, staan. Maar tegelijkertijd ja. heb ik het gevoel van ja, zo'n dag... Um, het is goed om erbij stil te staan, maar het levert die vrouwen natuurlijk geen ene zak op. Ja, tussen de dag van het plastic ja. zakje en de bionische arm ja. is het er weer eentje. Ik laat het aan bij uh, wat Roberto zegt. Als het over de sportwereld gaat, dan denk ik dat het heel goed gaat met de vrouwen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn eigen sport, dan is het uh, het, het vrouwenschaatsen. Ze hebben dezelfde zendtijden, ze hebben dezelfde prijzengelden. Um, dat gaat, gaat echt hartstikke goed. En dat was het twintig jaar geleden, was het allemaal gescheiden. En toen was het mannenschaas echt veel groter dan het vrouwenschaats. Maar ze gaan nog steeds langzamer. Maar ze gaan nog steeds langzamer, <laughs> ja. En het, met, met, met alle sporten, uh, ook tennissen, dat, dat, dat trekt nu ook steeds meer bij. Okay. Nog een paar jaar geleden was het, het herentennis kreeg veel meer prijzen geld dan het vrouwentennis. Het voetbal is de snelst groeiende sport onder ja. vrouwen. Maar je moet het ook niet met elkaar willen vergelijken, eigenlijk. Vind ik eigenlijk. Want is ja, goed, ook... en dan gaan we in de brede maatschappelijke ja. discussie ja. van vrouwenemancipatie. Van, uh, maar die dag... Zo'n dag, is dat iets? Ja, in de sport is het, uh, is het uh, volgens niet mij nodig. niet meer nodig. Heel goed, dankjewel. Volgende topic, Luc. Oh nee, we gaan eerst naar de sport. Heik, ik zou je bijna vergeten. Hey, ik. Hey, nou, bij mij is thuis is elke dag internationale vrouwendag, hoor. <laughs> oh, <my God. laughs> ja, had je niet gedacht, hè? Yeah. Nou. Ja, hoor, wij dachten dat het, <laughs> Ja, in Groningen is alles anders. Ja, ja precies. maar aan Alberto, die weet het ook ja, wel. Er gaat niks boven Groningen. Of meneer Van Weli, die weet het ook wel natuurlijk. Ja, hè? Als het, niks mis, boven als Groningen. het echt misgaat, dan kan Hens Nijland op een knopje drukken. Hè? Dat weet ja. ja, de politie ja. op het veld. Ja, daar ja. staan ze met honderd man op de Grote markt Ja, ja, ja precies. Ja. Nou, ik kijk hier even naar het scorebord. Het is steeds 1 tegen 1. We zitten ja. in de blessuretijd. Er moeten nog twee minuten bij komen. Maaskan heeft nog wat wissels toegepast. De zeefuik is er nog uitgehaald. Nou, de, macht, de invaller, Texera, die heeft dan nog Twee minuten speeltijd. Ik praat maar even door omdat er sprake is van een, van een blessurebehandeling. Dus de spel ligt stil. En Groningen mag zo verder gaan met een vrije schop. Het is een overtreding geweest op Bakuna. Die krijgt even een tikje van, van Leurling. Lincreen heeft in deze wedstrijd ook nog een gele kaart gekregen. En dat betekent dat Lincreen in de wedstrijd tegen 20 tegen Groningen er niet bij is. En er vindt ook nog een wisselplaats bij NAC. Nou, het is allemaal een beetje tijd tijdrekken door de trainer Goudelje. Leurling gaat er nu uit en dan komt binnen de lijnen komt Zeuntjes. Nou, alles in het 16-meter-gebied van NAC. Het is er wel eens zo, en dat kan ongetwijfeld Erwin Wendem zich herinneren... Ja. dat Groningen in de laatste minuut scoort. Maar deze vrije score ja. wordt weggekopt uit het 16-meter-gebied. En waarom zeg ik dat? Omdat ja. Erwin in de raad van commissarissen zit van Pek Zwolle... en ja. Groningen won in de laatste seconden van ja. Pek Zwolle. Ah, was... nou, zo gaat deze wedstrijd nog even door. Ja, Pek was niet beter. Dat wilde Peck Peck ik was wel zeggen. echt wel beter, <laughs> ja. Echt beter. Maar ja, ik hoop ja. nu ja, ja. dat hij gaat. scoort van Kostic en die wordt gestopt door ja. Rauwelaar. En het is maar goed dat Ten Rauwla die bal meteen klem vast heeft. Van Kosti, het was een aardig schot, een laag schot. Maar Ten gooit gooide zich in zijn volle omvang daarvoor. En dan kan NAC misschien bouwen naar de laatste aanval. Het nee. is Hooy, die die bal heeft, de hoogte van de middencirkel. En dan probeert Gillesen met een masker, speelt deze man op. En heeft zijn neus gebroken op de training. Maar hij speelt deze wedstrijd wel tegen de Groningen. Maar het masker is daarmee verklaard. Het is nog een keertje Kosti, halverwege de helft van NAC, naar de Texera. Texera drijft een beetje terug met die bal. Dan moet hij hem dan afgeven naar de linkerkant van het veld. Dat doet hij dan ook. Maar er moet een voorzitter, moet toch wel eens een keertje komen. Dan komt je voorzitter van Kostits in het 16 meter gebied. Tekstera springt eronder door. Er wordt nog een keer geschoten. Maar net en maar net naast. En wie was het? Lincoln. Lindgren. Lindgren, die een hele slechte wedstrijd heeft gespeeld. Die ook nog een gele kaart heeft gekregen. En dat schot ging maar net en net naast. En we krijgen nog een hoeskop in de slotfase van de wedstrijd. In de laatste seconden zou het dan toch nog gebeuren. Eerlijk gezegd heeft Groningen de overwinning wel verdiend. Maar het schoot zo moeizaam. Willem II heeft alleen maar minder doelpunten gemaakt. Kost iets, komt de bal. In het 16 meter gebied wordt hij uitverdedigd. Kan hij nog een tweede keer voorgezet worden. We zitten aan ruim schootstimulationen tijd. Meer dan 2,5 minuut. De bal die wordt nog niet weggewerkt. Misschien is het nog een keer Teixeira. Maar nu loopt die bal over de doellijn. Ja. En wijsgeist, zegt er Van Boekel. Die wijst, die wijst voor een doelschop en eindelijk moet hij afluiten. En hij doet er ook op mijn advies. Nou, er wordt gefloten hier in de Euroborg. We hebben gevoetbal bijna 93 minuten. Maaskant, die applaudisseert. Ik weet eerlijk gezegd niet waarvoor. Maar in elk geval heeft Groningen gelijk gespeeld met 1 tegen 1 tegen de NAC. Het was een wedstrijd vol karakter met heel veel strijd. Qualitatief was niet zo buitengewoon goed. Het eerste kwartiertje van de tweede helft, dat was het meest boeiend met beide doelpunten. 1, -1. Ja. Dat was Henk uh, vanuit Groningen met een kostelijk stukje voetbalcabaret. Yes. Noord-Korea, pieteresk landje tegen de grens van China, Zuid-Korea. Nou, dat, uh, dat landje is dus boos. Ja, we zijn inderdaad crazy boos. Ik bedoel, hallo, wat zijn we boos. Oh, we zijn zo boos. Ja, oh, wat zijn wij boos. We zijn gewoon boos, oh, wat zijn wij zo boos zijn we. Ze zijn zo boos. Ze zijn echt. Gewoon oh, Man. Oh, boos. Gewoon, gewoon echt. Oh, boos. Boos. Goos. God zijn we boos. Ze zijn boos. Ja. Oh. Volgens mij hebben ze dezelfde communicatieopleiding gevolgd als die woordvoerder van Saddam Hussein. Ja, precies. Er was ook nooit iets aan de hand. Terwijl de bommen om hem heen ja ja. ja. Hey, uh, even de, de, de, terug naar wel de serieuze toon van dit bericht. Want onze minister van buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, maakt zich uh, ernstige zorgen om Noord-Korea. En hij is niet de enige. Donderdag dreigde Noord-Korea nog uh, nucleaire aanval uit te voeren op de Verenigde Staten. En het zegt de, het niet aanvalsverdrag met Zuid-Korea op. En ik moet je eerlijk zeggen, daar maak ik me ook wel behoorlijk zorgen ja, over. Ondanks het, het feit dat het misschien rare schreeuwerij lijkt, zoals we net hoorden. Alberto? Ja, uh, het is echt nog steeds een van de weinige landen waar we echt niets van afweten. En, en dat, uh, dat, dat, maakt, uh, dat maakt angstig. En omdat... Uh omdat het ook niet mogelijk is om daar, om daar dichtbij te komen. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad de zorg. Ja, ja. Je weet het niet, hè? Of, of ze, dat ze raketten hebben, maar of het inderdaad geladen. Zouden ze dat aandurven, Mick van Wehly? Zouden ze Zuid-Korea of de de Verenigde Staten durven aanvallen? Ja, het lijkt zo surrealistisch. Het maar... is ook wel, eens de, ook wel eens naar buiten toe heel sterk uh, zijn en, en om binnen eenheid te houden en dat soort dingen. Het is ook wel eens een houding. Maar ik... ik, ik... Ik heb bij Korea wel heel erg van... Ik vind het altijd link, ook die incidenten met boten. Ik heb bij Korea echt het gevoel van, het kan wel eens echt misgaan. Ja, door, ik vind ja. het echt link. Ja. Echt een scheur verstaat nog steeds. Ja, nou, we wachten het af. Het, is, uh, te, het wordt uh, angstvallig door iedereen in ieder geval in de gaten gehouden, gelukkig. Sascha de Boer stopt mee. De nieuwslezer maakte deze week bekend... dat ze op 3 mei haar laatste bulletin voorleest. De Boer is dan 10 jaar nieuwslezer geweest. En dat was het. Straks om 10 uur is er weer een nieuw bulletin. En ik wens u nog een heel prettige avond. Dag. Geweldig, hartstikke goed. Maar je hebt het nu echt gewoon bijna gedaan zonder dat je hem eerder had gezien. En het ging heel foutloos. Yo, nou, dankjewel. Ja, jeetje, Sasje. bedoel, uh, ja, je bent toch een beetje een held voor mij. Hè? En ik bedoel, ja, tien jaar geleden zat ik nog op de opleiding en keken we allemaal om acht uur naar uh, goede tijden, slechte tijden. Maar we wisten aan de andere kant van de televisie, nou, uh, Sasje de boeren aan het praten. Uh, ik, ik, ik vind je een held. Ik vind het ontzettend stoer dat ik een held ben. Ik, ik heb nooit eerder dat uh, gehoord dat ik voor iemand een held ben en, uh... Ik vind, ik nou, ben wel een beetje trots op eigenlijk. Nou, dan dat mag ik best. En je mag het ook best zeggen hoor. Ik bedoel, zeg maar na. Ik ben Sascha de Boer. Ik presenteer het 8 uur journaal van de NOS. Ik ben Sascha de Boer. Ik presenteer het 8 uur journaal van de NOS. En ik ben een held. En ik ben een held. Ja, zo is het inderdaad. <laughs> nou, hey, weet je wat ik ga doen? Ik ga een plakboek ma maken voor jou. Van alle screenshots die ik dan van www.mokkers.nl heb gehaald. Dat vind ik echt heel erg dapper. Heel erg stoer Het is heel moeilijk om een boek te maken. <laughs> en uh, uh, dan vind ik het wel heel goed omdat uh, dat je dat gewoon zelf doet. Nou, dankjewel en als die klaar is, zouden wij ons aanbevolen. Diana. Um, Op deze internationale vrouwen. Precies. Ja. We ga je er missen? Uh, ben, nou, jij, ben jij een 8 uur kijken of, of meer een RTL? Uh, uh, nee, ik... meer een 8 uur kijken. Oké, okay, ga je er missen? Nou ja, ja, ik vond haar altijd wel leuk, ja. Ja, wat, ja, wat maakt haar zo goed? Want dat was natuurlijk wat de afgelopen week. Als iemand weggaat, heb je het daar niet over. Maar wat maakt haar nou zo nou, het zag er altijd ontspannen uit. Er is natuurlijk niet heel veel eer te behalen. Je kan niet heel iets van jezelf erin leggen. Maar het zag er altijd wel uh, redelijk ontspannen uit. Ik zie Alberto kijken. No. Ja, no. Nou. No, no. Nee, het is gewoon iemand die het nieuws las. Ja. En daar, was, daar bleef het wel bij. Ik bedoel, Harmer die oh, ken ben, ik nog. Dat kom weet ik weg. over tien jaar niet meer. Ja. Kijk, oh, manfight. Nee, ja. ja, maar het is, toch gewoon, het is toch gewoon een prachtige vrouw om naar te kijken? Oh, we gaan het hebben over de schoonheid van de vrouw. Nou, ik dacht dat het ging nee, over de nieuwslezeres. Het, het, het, het is ook heel mooi dat je nou door een prachtige vrouw uh, voorbelezen wordt. Nee, het is een prachtige wordt. vrouw, maar... Um, ja. Ik vind die weer vrouwen. Die vind ik echt af en toe... Nou, maar ik vond Harmer Filip en Philip Frerix, die hadden wat meer karakter. Ja, ja. Maar moet, ook, maar maar moet er, kunt, er dus een vrouw voor in de plaats komen? Nou, ja, dat sowieso. Maar ja. ik, ik vind het ook wel dat, dat, want als je dan op een gegeven moment iets van jezelf inlegt in het lezen, wat ze ook wel een keer heeft gedaan met een interview bij de, uh, met, met de meneer ja, van de NLA. dat is behoorlijk ja, op de En ja. dan valt het hele land over je heen even te oh, kritisch en, uh, ja. en te bitchy en zo, dan mag dan ook weer niet. Nee. Je kunt het eigenlijk alleen maar fout doen. Je kunt fouten alleen maar fout doen. Uh, mij lijkt het echt een verschrikkelijke baan. <laughs> Oké, okay. ja. wie, wie gun je die uh, verschrikkelijke baan? Die <laughs> heb ik ook al met wie, wie, wie zou het moeten worden? Nou, heb je een idee over? verschrikkelijke baan. Uh, ik zou zeggen. Ja, is ik zou, vrouw. Ik, ja, Ik zou even Jinek heel cool vinden, maar gaat ze denk ik niet doen. En anders Annegien Steenhuizen, die vind ik heel goed. Oké, okay. helemaal. Ons eigen Willemijn dan? Die is genoemd. Uh, die is aan het oefenen vanavond, daarom oefenen. zit ik hier. Ja. Nee, ik heb geen idee. Uh, die, ja, die, is ook in, die, stond, die stond in de krant, hè, geloof ik. Nou, stond zo ik creen. zeg, gaan doen. Nee, joh. Maar ze wil zo niet, geloven. Maar ja, omdat ze, ten eerste omdat ze dan weg gaat bij ons. Dus oh ja, nee, nee. nee, nee dat nee, lijkt nee, me nee. een beetje vervelend. Nee. En, en, en nee... Zou, zo, ze denken. zou het wel kunnen. Laat, ja, ja zou het zou ja, zeker kunnen. Ze ja. zal ook karakter erin brengen. Totdat je daar gek van wordt, zou ze daar karakter in leggen. Ja. Nee, ja. nee, um, als laatste, uh, Diana, wie zou, jou, wie zou jou, jij een gedroomde opvolger, volgster? Ja, vinden? ik ook uh, Eva Jinek. Hoewel ik haar meer gun, want ik vind haar vooral heel grappig als ze uh, zichzelf uh, is. Mm. Dus het lijkt me voor haar heel saai. En anders die uh, Herman van der Zand, die vind ik ook grappig. Herman is grappig, maar ja is geen vrouw. Nou, dan moet het een vrouw zijn. Nou ja, dat weet ik niet. Oh. Maar het is een week op, week af. Man, vrouw, dat is dan een tijdje geweest. Nou, nee, die niet komt niet. Doen. <laughs> Goed, tijd voor nog een puntje. Had je nog een puntje? Ja hoor, zeker wel. Voetbalpuntje. De Duitse krant Bielt plaatst namelijk een opmerkelijk lijstje van de meest gehate voetballers ter wereld. Ja, dat is weer zelf bedacht. In dat lijstje ook Nigel de Jong, achter zijn naam staat, gewonnen meerdere tegenstanders door brute overtredingen. Dat was zijn uh, rapport, Erik. Ja, uh, dat waren dus Paulsen, Suarez, Nigel de Jong, Ibrahimovic. Ajax is aardig vertegenwoordigd in deze lijst. Erben, valt dat op? Ja, uh, ja dat valt op, ja. Als er zo'n namen bij zijn, wel, ja. Maar. Wie is de meest Italiaanse speler van het moment? Ja, ik, vond, ik vond het sowieso een heel stom lijstje. Omdat het ging ja. deels over voetbal. Maar het ging ook deels over um, vrije tijd. Dus het, uh, bijvoorbeeld dat Ibrahimovic arrogant is. Dat maakt me natuurlijk helemaal niet een, uh, een gehate voetballer. Dat maakt hem juist een geniale voetballer. Precies, ja. Nou, dan zit je ook wel op de bank. Zit je ook wel, uh, dan, dat is wel, ik vind Ronaldo vind ik heel, heel irritant omdat hij zo arrogant is. Dan denk je dan, ah, Dan dat ah, het is misschien een groot woord. Dat ik wel echt Elp. veel mannetjes. Maar als hij dan achter het standbeen af een, een, ja. een paas over 25 meter aflevert... Ja. Ja, dan mag hij zijn. Ja, ja, dan, ja, dan mag het misschien ook, ja. ja, ja. Ik, ik zou dan, ik, Suarez vind ik dan irritant, omdat hij als voetballer echt irritant is. Als, omdat hij zoveel huilt en uh, zich zo aanstelt. Ja, maar Suarez vond ik juist een hele goeie, omdat hij gewoon... Die, die maakte voor zijn land... Had, had, maakte, ja, uh, uh, uh, hield hij met zijn hand... Dat die ba de bal eruit tijdens het 2K. Dat, dat vind ik mooi voor het land. Dat, dat vond, vond, ik je vond ik nobel, ja. <laughs> ja. YOLO voor Uwai uh, -hu is het, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Goed, um, we hebben nog één punt. Een heel belangrijk punt. Een heel spannend punt. Ja, koud kort. Tot slot het weer. Deze oh. week uh, werd het namelijk lente. 17 graden in het zuiden, Prachtig weer. En op de vierde vierden gaan we straks een week lang in de Friesco zitten we. Ja. in de sneeuw, ja. 9 en, um, centimeter. We begonnen de avond geloof ik mee. En Erben, jij riep, ophouden, weg met die winter. Ja. Je bent een schaatser, man. Ja, nee, inderdaad. Maar dit zit al, want het kan ook niet meer, hoor. Want uh, de dagen zijn al, zijn, zijn, zijn al te lang. Dus het is veel te veel zon. En er ligt ook in Dalsen, inderdaad, ligt gewoon geen, geen water meer in de ijsbaan. Het water is eruit. Het gras moet gaan groeien. De, de bloemetjes, die, die, die, die bloeien alweer. Omdat de het, ijsbaan nadat... in Dalsen niet uh, oh, Ook dat, ja. <lacht> ja, ja nee, maar dat kan ook echt niet meer. <lacht> het gebeurt ook, ook echt niet meer. In Dalsen is de lente al begonnen. In Dalfse is de begonnen Alhoewel het vandaag, vanmiddag, echt al verschrikkelijk koud was. Maar kijk, okay. krijg je geen enkele Elfstede kriebel? Nee, nul. Dat zou toch kunnen? Ja, ik, ben helemaal, ik ben er klaar mee met het, met het. Ik heb vorig jaar daar gezeten, hè, bij, bij, bij de DWDD. Ja, ik dat betekent we nog wel. Ja, maar ja, maar ik heb daar gewoon gezeten, omdat ik daar, Oprecht zat ja, maar voor... je omdat je ik het baalde. En ja. nu word ik als het ware een soort, iedere keer als het 1 graad vriest, dan vragen ze mij van: moet je niet bij de wielder door gaan zitten? Houd toch op! Ja, man. Maar ja, Iedere keer als het 1 uh, graad vriest, trek jij ook meteen je schaats aan. Ja, precies, dan ja. kom je hier binnen geklunt. Uh, ja. Alberto, ben jij een winter of een zomermens? Zomermensen. Ja. Dus je, kijkt, je ziet niet... Uh... Nee, ik ben echt heel blij dat uh, de uh... zomer in aantocht is. Ja. Nee, maar dat is niet. Er komt een, een ja, horrorwinterweekend aan. Een weekje, een weekje. Dat is verschrikkelijk. Ja, ik ben, ik ben blij, blij dat mijn nagels weer aangegroeid zijn. <laughs> ik heb drie nagels zijn afgevroren <laughs> deze winter. Nagels afgevroren. Ja. Diana, ben jij, uh, uh, ga jij liever naar een zonvakantie of skiën? Uh, uh, Lief skiën. Skiën, echt waar? Ja. Ja. Oké, okay, nou dat kan. Dus uh, jij, hebt, uh, jij doet gewoon een extra dekentje aan. En dan, uh, ik dit uh, heb je in het weekend. Mag ik jullie alle vier ongelooflijk bedanken. Uh, Erwin, Diana, Alberto, uh, uh, Mick en Luc natuurlijk. Yes. Uh, en uh, ik kan alleen maar zeggen dat ik je een heel mooi weekend wens. En aankomende maandag zit Luc op deze stoel, toch? Want ja, Willemijn is dan ja. nog steeds aan het oefenen voor de uh, daguurkinaal. Ja, of zo. Nou. Ja. Goed, nou, tot dan. Mooi weekend. Ik uh, heb besloten om een soort van gebreid, gebreid pak aan te doen dit hele weekend. En gewoon, uh, ja, ik heb er zo'n scheidhekel aan. Aan die kou. Die kou, dat is toch helemaal... Ja, weet je, ik heb eigenlijk, ik eigenlijk heb duw. ik ook een hekel aan kou. Gewoon ja, maar, jij <laughs> in de basis. Nee, maar ik vind ijs niet ja, mooi. Bevaringen. Ijs en sneeuw vind ik mooi, maar kou. Ik weet, zeg maar, jij gaat wel Altijd koud nemen. Met menen. min 400 over die is. Ja, heen. dat vind dan ik dan wel is... mooi, maar ik vind het zo jammer dat zo koud is erbij. Eigenlijk is het dan in de zomerkut. In de ja. zomer. Ja, Lekker op Radio 1. Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, Heerenveen, PSV. De hele beste bal. Heracles, NEC. Daar komt de aanloop, de stop, van past Niet goed ingeschoten. Willem 2 VVV. Willem Jans, die legt de bal klaar, komt het 3-0. En op kort voor 9, AZ, Adol. AZ, 2-0, prachtige goal. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten.